Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor de voorzitter van de Raad van Toezicht... van de Anne-Frank-stichting, de heer Wim Kok. Majesteit, excellenties, dames en heren. De volgorde waarin ik deze begroeting uitspreek... is veel meer dan een kwestie van protocolaire beleefdheid... Als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Anne-Frank-stichting... wil ik graag onze bijzondere erkentelijkheid tot uitdrukking brengen... voor het feit dat u, majesteit, met uw aanwezigheid... de viering van ons 50-jarig bestaan extra betekenis wilt verlenen. Een bijzonder woord van dank richt ik ook tot professor Abraham de Zwaan... die zojuist op indringende en lucide wijze de betekenis van Anne-Frank... als het gezicht van de vele miljoenen Joodse slachtoffers van de nazi-terreur... ...onder woorden heeft gebracht. Zijn reden heeft grote indruk op ons allen gemaakt. Letterlijk ontelbare mensen over de hele wereld... ...hebben sinds 1947 het dagboek van Anne Frank gelezen. Vele miljoenen van hen hebben nadien een bezoek gebracht... ...aan het huis aan de Amsterdamse Prinsengracht... ...om met eigen ogen de plek te zien waar zij dat dagboek heeft geschreven. Die bezoekers beseffen waarschijnlijk niet altijd dat het een klein wonder is dat het dagboek bewaard is gebleven. Miep Gries en haar collega Ellie Voskau